...technisch gezien mogelijk is om bij bepaalde aanbieders langer dan 30 nachten te reserveren... ...is niet voldoende bewijs om te kunnen handhaven. Dank u wel. U zult begrijpen dat wij het amendement ook niet zullen steunen. Um, Want waar gaat het om? En dan gaan we toch weer even terug op een stuk. Het gaat niet namelijk om de verhuur... ...van uh, uitsluitend vakantieverblijf... ...het gaat om de verhuur van mensen die hun eigen woning mogen verhuren... ...voor 120 dagen per, uh, per jaar. Uh, ja, 120 dagen per jaar. Daar gaat het om en daar zijn wij het mee eens. Het gaat niet om het onttrekken van woning, ...want je moet zelf woonachtig zijn in dat pand. Um, de PVV haalt het net al even aan... ...en dat is een vraag die wij wel aan de wethouder willen stellen... ...want we hebben diverse stukken gekregen... En we hebben ook de insprekers gehoord en dan gaat het om de Rotonde Flat en om de Palace Flat, Waarbij de beide gebouwen in de tijd, in de jaren zestig, uh, zijn gestart als appartementenhotel. Bedoeld voor de uh, toeristische verhuur. Da u wil een vraag stellen. Hoor ik u zeggen dat het flatgebouw Rotonde is gestart als appartementenhotel? Hoor ik u dat zeggen? Dat hoort u mij zeggen. Nou, dat is het pertinent dan juist. Voorzitter, dank u wel. Ik ga verder, dank u wel. Dan is het uh, volgens de heer Bouwberg wel zo'n uh, niets, maar uh, volgens mij heb ik in ieder geval gelezen dat het wel op die manier gestart is. In ieder geval geldt dat zeker voor de Palace Flat. Um, waarbij uiteindelijk op een gegeven moment het mogelijk werd voor uh, mensen om vast te gaan wonen, mits ze daarbij toestemming kregen van het college van BW en al dus een vergunning verkregen. Um, dan krijg ik op een gegeven ogenblik... nu is het zeg maar zo dat de, wo de wonenden zeg maar daar de meerderheid in hebben... en dan wordt het toeristische banden gelegd. Dat is eigenlijk misschien uh, de wereld op zijn kop, zou je kunnen zeggen. Misschien ook niet. Maar waar, het feitelijk, waar de vraag uh, naartoe gaat, is het, is, um, is het een optie om voor de Rotonde flat of in ieder geval uh, het en de, uh, Palace Hotel, om daar een uitzondering op te maken... en in samenspraak met de betrokkenen al daar... ...tot een oplossing te komen. En dat heeft er zeker ook mee te maken dat er uh, een uitspraak is van de rechtbank... ...in het kader van uh, de Palace Flat, waarbij het bestuur van de VVE overigens wel in beroep is gaan tegen die uitspraak... ...waarbij een aantal bewoners in het gelijk is gesteld. Uh, zeker op het moment dat je daar dus ziet dat er een uitspraak is van de rechter... ...die mogelijk is kan veranderen omdat het nog weer onder de rechter is, ook met een uh, bodemprocedure... Zou dat mogelijk een uitzonderingspositie kunnen zijn? Is dat mogelijk om die optie op te nemen? Of kan de wethouder daar haar licht over laten schijnen? Um, Voorzitter, dan nog wel een vraag met betrekking tot de verordening. Uh, want de, het aangenomen amendement, en uh, dan gaat het over de huisvestingsverordening met betrekking tot de voorrang van statushouders, is nog steeds niet opgenomen. Gaat dat alsnog gebruik, uh, gebeuren voordat die gepubliceerd gaat worden? En daar zit ook nog een vraag bij, want de voorwaarden voor bed en breakfast is gesteld, die blijven ongewijzigd. Maar de meldplicht wordt wel voor de bed en breakfast verhuurders ingevoerd. En dat betekent nog wel wat, want dat betekent dat zij voor 1 april aanstaande zich ook moeten registreren en moeten melden. En als je kijkt naar het hele participatietraject, zijn volgens mij de verhuurders van bed en breakfast daar niet in meegenomen... Dus in hoeverre is het nog uh, de communicatie richting hen mogelijk om er van die optie op de hoogte te brengen. En waarom? Omdat een boete namelijk voor het niet melden op kan lopen uh, is namelijk 3000 euro en wordt daarmee gelijkgesteld met de rest. Dat lijkt me een forse belasting. Dus graag daar nog een reactie op van de wethouder. Dat was ten eerste termijn. Dank u wel. Ja, dank u wel uh, mevrouw Keurensen. Een nabrander, meneer Kabali, Is dat voor die tweede termijn... of zullen we dit nog onder de eerste termijn laten vallen? Dit is een vraag aan de vr, mevrouw Keursen van dat de VVD. Dat kan natuurlijk. Ik wacht even natuurlijk. af tot zij klaar was met haar betoog. Vond ik wel zo netjes. Um, ja, mevrouw Guernsson. Ik hoor u zeggen dat um, de VVD het amendement niet zal steunen. Ik had ook eigenlijk niet veel anders wacht van de VVD. Maar ik hoor u ook zeggen... dat eigenlijk er niet een groot probleem is rondom die verhuur... Um, u kunt ook in het stuk van de wethouder lezen dat er een schijnconstructie bestaat. Uh, niemand heeft tot nu toe van mij ook zuiver gezien hoeveel uh, huizen daarin worden verhuurd. Maar dat die bestaat, dat denk ik dat we allemaal wel verhalen kennen. Dat dat er is. Dat amendement zorgt juist ook dat zo'n huis hebben... dat het natuurlijk moeilijker en minder winstgevend wordt. Wanneer het aantal dagen dat je iets mag verhuren terugbrengt... Uh, is de opbrengst waar, die er vanuit gaat ook minder. Hoe kijkt de VVD daar daartegen? Want ik denk niet dat de VVD blij is met schijnconstructies. Nee, dat klopt. Daar zijn we niet blij mee. En dan een vervolgvraag als de voorzitter het toelaat. Ja, dat kan. Dank u wel, voorzitter. Um, wat wil de VVD hier dan aan doen? Want daar hoor ik vrij weinig van um, in uw betoog terug. Voorzitter, dat is een kwestie van handhaving... En dat is hetgeen wat je nu moet gaan onderzoeken, wat je moet gaan doen. Dat is een handhavingsprogramma, je moet het namelijk programmatisch gaan handhaven. En ik kan me, kan me ook voorstellen, want we hebben daar extra capaciteit voor ter beschikking gesteld bij het uitvoeringsprogramma. Dat het college daarop gaat inzetten en op die manier na zeg maar, de zomer de eerste resultaten kan aanbieden aan de raad. En als er aanvullende maatregelen nodig zijn, dan horen wij dat vast van het college. Meneer Kabali. Dank u wel, voorzitter. In het stuk zelf staat namelijk dat de schijnconstructie niet handhaafbaar is. Um, dus u, u zegt dan dat het uh, de handhaving is, maar als er al in het stuk staat dat het niet handhaafbaar is... hoe kunnen we dan iets gaan handhaven wat niet handhaafbaar is? Dan moeten we dan toch aan een ander, op een andere manier proberen om die constructie zo ja, moeilijk mogelijk te maken. Een schijnconstructie los je ook niet op met 120 naar 90 dagen. Het gaat erom dat je op een gegeven moment daadwerkelijk moet controleren van op het moment dat je door uh, programmatisch handhaven constateert dat de intentie van de koop anders is dan waar uiteindelijk het pand voor wordt gebruikt. Uh, ja, meneer Kabali, u was rond dan meneer Bouwberg Wilson of wil u nog wat? Nee, Oké, okay, meneer Bouwberg Wilson. Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan uh, mevrouw Gurensson. Want eh, ik hoor haar iets zeggen over programmatische handhaven, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ze daaronder verstaat. Waar het in het voorstel om gaat, dat is webscraping, wat volgens mij zeer ineffectief is. In ieder geval niet sluitend. Eh, wat stelt zij zich voor bij programmatisch handhaven? Programmatisch handhaven is dat je een plan aan de grondslag hebt liggen. En dat je niet afgaat op een piepsysteem, maar dat het college dus een programma in elkaar zet van hoe gaan we handhaven en wat is daar de methode voor. Maar het lijkt me in ieder geval dat de wethouder, die waarschijnlijk bekend is met de construct, daar heel goed antwoord op kan geven. verder. Die kop ik in uh, dan als voorzitter. Uh, ik schors de vergadering voor uh, vijf minuten. We gaan om tien over negen verder met de antwoorden. Uh, van de wethouder. Uh, en ik wil u danken voor uw inbreng. Het was uh, volgens mij absoluut de moeite waard. En voldoende voor de wethouder om te, even na te denken te gaan beantwoorden. Tot zo. That is right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 Dan mocht hij met me nee en zeggen dat hij van me hield. Op het moment dat we de dekens onderkopen. De tijd alleen zo was, is vol goed achter de rug. En ik verlang het mensen konden naar terug. De eerste termijn is geweest, de insprekers zijn aan het woord geweest. En we luisteren. Nu naar de antwoorden van de wethouder. Ik geef mevrouw Verheij het woord. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En dank u wel ook uh, mevrouw Smit en mevrouw Spiers... dat u de moeite hebt genomen om in te spreken vanavond... en aan de commissieleden uiteraard voor hun uh, input. Uh, er is een aantal vragen nog gesteld die, uh, die ik zal uh, beantwoorden. En ik wilde eigenlijk uh, beginnen met uh, in te gaan op de bijdrage... ook van onze insprekers. Die bijdrage die zag met name op de... Op de rotonde flat. En daar is... in de beantwoording van de vragen... van mevrouw Van der Veld... ook al op ingegaan. En de vraag die... vanavond ook weer aan de orde kwam... was wat is nou eigenlijk ook de bestemming... van de flat van de rotonde. En die bestemming... is wonen. En uh, in de correspondentie die uh, met ons is gedeeld... Uh, daar wordt uh, uh, gezegd hè, dat er een bepaald overgangsrecht is. Maar dat overgangsrecht dat komt eigenlijk pas aan de orde... op het moment dat we daadwerkelijk gaan handhaven. En daarbij komt nog dat dat mogelijk verschilt van geval tot geval. Dus dat is iets om op dat moment uh, ook rekening mee te houden. Maar nu... Dit voorstel gaat eigenlijk om iets anders. Dit voorstel ziet op het handhaven van de huidige regels. En wat zijn die huidige regels? De huidige regels bepalen dat tweede woningen niet mogen verhuurd. De huidige regels bepalen dat je je eigen woning... de gehele woning 120 dagen mag verhuren als je zelf met vakantie gaat. De, aan de orde is gekomen eigenlijk van... God, is dit nu überhaupt wel handhaafbaar? Nou, iets wat überhaupt niet mag en het gebeurt toch... ten aanzien van die tweede woning... nou, dat kunnen wij zeker handhaven. Want één dag verhuur is feitelijk al te veel. Wat lastiger wordt, en daarom hebben we dat ook wel eh, eh, zo benoemd... ook omdat we dat eerlijk en open met u willen communiceren... op het moment dat u uw eigen woning... Eh, nou, ik noem maar wat, 150 dagen gaat verhuren als u zelf op vakantie gaat... ja, dat wordt een uitdaging. Dat is lastig. Onmogelijk is het niet. En dat hebben we daarmee bedoeld te zeggen. En daarmee heb ik even de kaders willen aangeven... van uh, nou ja, waar dit stuk met name op ziet. Ook indachtig de discussie die we in november hebben gevoerd. En dan ga ik nu op die... Uh, verder, u hebt uh, allen ook nog wat specifieke vragen uh, gesteld... en dan wil ik het nu uh, eigenlijk één voor één op ingaan... Uh, mevrouw Van der Veld uh, gaf aan van dat... dat uh die had een opmerking over web, onze website. Daar kan ik me wel uh, in vinden wat dat betreft. En dat is dus ook het punt. We gaan, uh, dat is een integraal onderdeel ook van dit plan. We gaan die communicatie verbeteren. We nemen ook de tijd voor de inwerking training. Het wordt 1 april 2019. Uh, dus we hebben nog twee maanden de tijd om, om nog volop te communiceren. Voor zover de regels nog niet duidelijk zijn. En we gaan er ook voor zorgen dat die, die regels duidelijk te vinden zijn. We hebben, uh, of zijn bezig met het ontwikkelen ook van een informatie film um, om dat wel duidelijker kenbaar te maken. Um, meneer Elgebali heeft een um, amendement in voorbereiding um, wat ziet op um, het verhuren van je eigen gehele woning um, om, die, om het aantal dagen daarvan te beperken van 120 dagen naar 90 dagen. Um, dat um, dat is een mogelijkheid, hè? Dat, dat is een, uh, waarbij mogelijk ook het handhavingsinstrumentarium verder versterkt zou kunnen worden. Maar het is ook iets waarvan ik zeg, um, ja dat laat ik aan u. Um, en dat heeft ermee te maken, um, nou ja eigenlijk met name ook indachtig de eerdere discussie die we met elkaar hebben gehad in november... En waarbij er een aanvankelijk een voorstel lag... om uh, de verhuur van eigen woningen terug te brengen naar 60 dagen. Uh, waarvan deze raad uh, toch ook heeft gezegd... nou, dat gaat ons op dit moment te ver. Wethouder gaat er nu eerst maar eens, en ik zeg het even in mijn eigen woorden... Uh, de huidige norm uh, handhaven. Dus vandaar dat dit voorstel er ligt. En dat is een voorstel waarvan ik uh, ervan overtuigd ben... dat is het minimum wat we nu moeten doen om inderdaad de toezegging uit het raadsprogramma waar te maken en te gaan handhaven. U hebt specifiek nog gevraagd naar, naar ja, ik noem het maar even het Spaanse model... het noteren van paspoortnummers en dergelijke. En in relatie ook tot, tot de meldplicht die wij nu voorstaan. Er wordt landelijk ook nog gewerkt aan een verplichte... Uh, registratie, waarin dit soort zaken misschien wel uh, worden meegenomen. Wij menen dat de meldplicht nu al uh, voldoende is... om nou ja, het inzicht uh, in de markt ook te verbeteren... Uh, zonder al te veel uh, lasten bij de verhuurder neer te leggen. Dus dat is iets wat mogelijk nog in de toekomst uh, uh, gaat volgen. U hebt uh, gevraagd ook of er een sanctie is... op het niet betalen van de toeristenbelasting. Uh, dat klopt... Uh, maar er is wel een sanctie op het niet melden. Dus dat is, uh, dat is iets uh, waarvan, waarvan denk ik denk dat dat ook uh, uh, goed is. Uh, het CDA heeft uh, een aantal vragen gesteld. Uh, nou, u, een van de vragen die u hebt gesteld, meneer Enstra... dat zag op uh, de VVE's. Wordt er uh, actief contact gezocht uh, met de VVE's? Uh, wij zijn... Uh, uh, we hebben contact met een aantal VVE's. Mocht de VVE's uh, behoefte hebben om met de gemeente hierover te sparren... staan wij daar zeker voor open. Uh, nou ja, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat er recent nog uh, ook contact is geweest uh, over dit onderwerp... en dat daar een presentatie over is gegeven. Voor wat betreft de verbinding met de ver, uh, verhuurplatforms... Um, ik heb contact uh, bijvoorbeeld met booking.com, maar dat gaat meer over uh, nou ja, de verhuur in het algemeen in Zandvoort. En de gastvrijheid van Zandvoort is daar een voorbeeld van, um, maar niet specifiek over de manier waarop. Um, um, zij dit controleren of iets dergelijks. En daarbij komt ook dat daar een landelijke ontwikkeling is. In die zin dat er ook een motie in voorbereiding is in de Kamer. Waarbij eigenlijk wordt gezegd van nou ook eh, ja, platforms... of dat nou Booking.com of Airbnb is... die meewerken aan het overtreden van regels van de desbetreffende gemeente. Um, die kunnen aangepakt worden. Maar dat is een, ja, dat is een motie, dus dat, is, dat moeten we nog kijken hoe dat, hoe dat uh, verder um, gaat. En u hebt ook gevraagd um, naar de handhaving. En de heer Bouwberg-Wilson noemde al ook de webscraping. En is, de, uh, ja, is dat het dan? En moeten we het daarmee redden? Uh, niet uitsluitend. Um, er zijn ook andere zaken die. Uh, uh, gebeuren En een deel heeft gewoon ook met, met uh, zelf controleren en de boer op gaan te maken. Dus gewoon zelf gaan controleren aan de hand van zo'n melding. Goh, hoe ziet het hier nou uit? En, en wat gebeurt hier nou eigenlijk? Um, maar het is... Um... Ik, heb hier ook een, een, ik moet u eerlijk zeggen dat ik hier ook een wat een dilemma heb. Want het is een totaalpakket. We gaan programmatisch handhaven. En aan de andere kant denk ik, het is een kwestie van uitvoering. En ik wil mijn strategie niet te, ver, te veel prijs geven om het zo maar te zeggen. Dus dat is, dat, is een, hè, dat is een dilemma. Maar het is niet uitsluitend webscraping. Het, het zit hem ook in het contact met de VVE's, wat u net noemde. En ook een eigen standige rol die je als overheid hebt om te gaan handhaven. Um, meneer Bouwberg-Wilson van de OPZ heeft een aantal vragen uh, gesteld, ook vooraf. En uh, ons, uh, ja, Excuus dat wij niet in de gelegenheid waren om alle vragen op voorhand te, te beantwoorden. Maar er is er wel een aantal waar ik nu inhoudelijk op uh, in kan gaan... En, nou ja, u, u gaf aan, uh, en, en mevrouw Koper reageerde daar ook al op... Uh, dat er uit het niets een voorstel zou komen. En dat, dat, uh, nou, dat, zo zie ik dat in elk geval niet, laat ik het zo zeggen. Ik kan me een uh, zeer levendige discussie in november uh, herinneren... waarin ik ook de toezegging heb gedaan om in januari terug te komen... met een aangepast uh, voorstel. Uh, de stringentere handhaving in het raadsprogramma... dat, hebben we, eh, nou, dat is al een aantal keer geciteerd door, eh, in deze zaal vanavond. Dus ik denk niet dat ik dat hoef te herhalen. Eh, dus ik, ik, ik ga ervan uit dat dat bekend is. En nogmaals, dit is eh, wat we tenminste moeten doen... om dat gestalte te geven. Eh, er is eh, een vergelijk gemaakt met Haarlem en Zandvoort... Uh, en, en waarom wij anders zouden zijn. Nou, wij zijn in vele opzichten anders. Uh, en onder meer zijn wij anders omdat toeristen hier welkom zijn. En dat is uh, denk ik het. Uh, ja, dat, dat, dat is bijna de, in essentie het grote verschil. Wij verwelkomen toeristen graag. Uh, de vijf de, ja, miljoen dagbezoekers uh, uh, per jaar. En zij zijn welkom. En om dan uh, te spreken over. Um, ja, grenzen of, of uh, capaciteitslimieten aan bepaalde vormen uh, van verhuur... Um, ja, dat, dat, dat, dat vind ik op dit moment een, een brug te ver. Ook omdat ik daar uh, geen uh, aanwijzingen heb concreet... dat dat noodzakelijk zou zijn. Um, u, u, geeft, u twijfelt eraan of alleen handhaven... Uh, of dat voldoende is om terug te gaan in uh, de mate van overlast. Uh, dat hoop ik van harte. Uh, maar aan de andere kant, dat zal ook moeten blijken het komende jaar. We houden niet voor niets een, een vinger aan de pols... en willen dat goed in de gaten te houden. Uh, en enerzijds is die meldingsplicht daar ook een, uh, ja, een heel belangrijk onderdeel van. Omdat we juist ook uh, een beter inzicht willen hebben... in wie er waar verhuurt... Dus dat is, die meldingsplicht uh, speelt ook daar een rol in. En uh, dan is het... Uh, uh, u, ja, brengt u ook nog uh, uh, ter sprake eigenlijk op welke wijze die meldingsplicht ingevuld uh, zou moeten worden? En u doet concreet een voorstel ook om uh, een, een systeem van vooraf melden per boeking in te stellen. En, en ja, dat systeem op dit moment lijkt mij ook eh, te ver. Zeker omdat het eh, voor een heel groot deel gaat om particulieren die verhuren. Eh, dus als eh, een particulier op vakantie gaat... Eh, leg je ook hen een, en, ze, en ze gaan verhuren... dan leg je ook hen een, een zware... Eh, plicht op, waarbij ik me afvraag uh, wat de effecten daarvan zijn. Omdat als iemand uh, tegen de regels in toch meer zou verhuren dan hij of zij zou mogen, dan vraag ik me af of diegene eerlijk aan zou geven, ik, uh, ik meld nu 150 dagen, terwijl ik eigenlijk maar 120 dagen mag verhuren. Daar, daar, daar, heb ik, uh, nou ja, daar, daar heb ik mijn vraagtekens uh, uh, bij. Laat ik het uh, uh, zo zeggen. Ik, ik kijk nog even of... Uh, of, of uh, want u... u, u ik zal zeer op prijs dat u uw bijdrage ook hebt gedeeld. Maar ik wilde even nog kijken of ik, of ik alle punten uh, heb uh, meegenomen... Nou, de, de relatie met Haarlem en Amsterdam heb ik geduid. Uh, het terugbrengen van het aantal dagen, ja, dat, dat, dat laat ik aan u. Ik denk dat dit het minste is wat we nu moeten doen. Um, um, de meldingsplicht ben ik ook op ingegaan, het capaciteitsbeleid niet. Um, ja, u noemt nog de verschuiving of uh, ja, u noemt het een ongewenste verschuiving uh, naar BNB. Dus de bed and breakfast houdt in dat, dat er een deel van de woning verhuurd wordt. Oftewel, daar woont nog steeds iemand permanent. Um, nou, ik zou dat niet per se als een ongewenste ontwikkeling willen um, duiden. Um, dus als dat gebeurt, dan is dat ook aan de desbetreffende partij om dat uh, te gaan doen. En uh, nou ja, dan... dan uh, dan moeten we, dat, uh, moeten we dat zien. Maar ik, ik zou niet op voorhand durven of willen zeggen dat dat een ongewenste ontwikkeling is. U hebt verder ook nog de meldlijn uh, uh, genoemd. Dat is ook iets wat uh, in de bijeenkomst uh, vorig jaar aan de orde is geweest. En uh, het enthousiasme daarvoor was niet zo groot, laat ik het zo zeggen. En dat komt omdat het toch ervaren wordt als een kliklijn. Um, ook in relatie tot het aantal um, meldingen en klachten dat er is geweest. Um, we hebben aangegeven dat dat er in 2018-18 waren. Dat is een objectief uh, gegeven. En aan de andere kant, um, nou ja, de signalen die het college althans opvangt... is het voor mensen ook wel vaak een drempel om tegen hun eigen buren... Uh, een klacht in te uh, dienen. En dat heeft dus ook weer relatie met, met die... Ja, die meldlijn wordt dus ook niet voor niets toch ervaren of gevoeld als een kliklijn. Um, en dat is ook um, de reden, ook, ook omdat die behoefte um, van zo'n hotline of meldlijn... Uh, niet gevoeld wordt, um, denk ik dat we uh, dat niet moeten doen. Um, de Partij van de Arbeid heeft uh, ook... Uh, een reactie geven en een aantal vragen um, uh, gesteld. Um, en een van die vragen... Uh, nou ja, u gaf aan, hè, eerst de handhaving goed op orde brengen. Nou, dat, daar zetten we met dit voorstel zeker ook stappen in. En met betrekking tot die 120 dagen, dat heb ik um, geprobeerd uit te leggen... dat als iemand met vakantie gaat, hè, want zo is het oorspronkelijk bedoeld... en de eigen woning verhuurt voor meer dan 120 dagen... Ja, dat is een uitdaging, maar onmogelijk is dat niet. U hebt ook gevraagd naar de sociale huurwoningen. En uit de, uh, ja, de informatie die wij daarover hebben... en ook uh, wat we daarover van de Kei uh, begrijpen worden, is dat eigenlijk niet aan de orde dat sociale huurwoningen verhuurd worden. Er is... Uh, uh, u vroeg ook naar de werkgroep Centrum... en of we daar nog afzonderlijk contact uh, mee hebben gehad... En, maar die zijn zeg maar voor uh, niet geconsulteerd in het kader van dit nieuwe voorstel. En dat heeft ermee te maken dat, de beleid, ja, dat het beleid verder niet wijzigt... maar echt uh, seks ziet op de handhaving. Waar we eerder nog uh, de gesprekken wel hebben gehad... Uh, en dat weet u nog uh, waarschijnlijk wel van de 60 dagen elders... en de 120 dagen in het centrum. Dus nadien zijn die niet meer uh, betrokken in dit voorstel. En dat heeft er echt mee te maken dat uh, de normen wat dat betreft niet uh, aanpassen. Uh, u hebt ook gevraagd naar de handhaafbaarheid en, en uh, de vinger aan de pols en de evaluatie. Uh, nou ja, dat gaan we dit gehele jaar doen. Hè? Want we moeten het inregelen, uh, er moet een plan uh, uh, komen. En we moeten nu gaan meten ook wat de effecten daadwerkelijk zijn. Uh, nou ja, en dat is zeker iets uh, nou ja, waar, waar wij uh, als college actief uh, uh, ook over een jaar naar gaan kijken. Maar waarin we zeker ook u uh, zullen meenemen. Um, ja, D66, dank ook. Um, u hebt uh, nog een vraag naar de meldingsplicht. Nou, die, die komt er zeker. En er is ook een boete op als er niet uh, wordt gemeld. Um, meneer Deen van de PVV. Um, naar de rotondeflat um, uh, vroeg u naar... Daar heb ik net al iets over gezegd. Uh, de bestemming uh, die daarop zit is, uh, is wonen. Uh, en u vroeg heel... Uh, uitdrukkelijk naar de 120 dagen. En daar heb ik ook al het nodige uh, uh, over gezegd. En als ik het goed heb, maar als, de, de, ik, uh, als ik het niet goed heb, heb uh, genoteerd... Dan, dan, dan hoor ik dat uiteraard graag. Volgens mij was uw vraag wat de kosten zijn van de handhaving. Of, of ja, van de handhaving, ja. Uh, de handhaving uh, is al uh, meegenomen uh, in het uitvoeringsprogramma van de Raad... Uh, en de begroting. En uh, we hebben de me mensen en middelen om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. En dat kost uh, ongeveer een ton, uit mijn hoofd gezegd. Ik dacht dat we dat uh... gaan klaarzetten. Um... Ja, de VVD. Um, ja, wat, wat u zegt, dat, hè, dat klopt. U, u haalt ook het, het raadsprogramma aan. Uh, we moeten nu eerst uh, uh, gaan handhaven. Uh, die 30 dagen... Uh, ja, die, die had u ook genoemd in het kader van het voorbeeld van, van uh, Haarlem. Uh, uh, en, en voor wat betreft de rotonde flat en de palaceflat... Uh, ja, omdat we op dit moment geen regels veranderen... is dit echt iets uh, wat in de... In de, ja, in de praktijk zal blijven als we gaan handhaven. En dan blijkt ook uh, welke verschillende situaties daar aan de hand uh, zijn... en welke uh, uh, ja, specifieke overgangsrechten er voor de desbetreffende uh, partijen zijn. Uh, de, u vraagt aandacht voor de communicatie... ook van uh, mensen die een bed- and breakfast uh, hebben, dat nemen we mee. We hebben daar ook nog voldoende tijd voor. Uh, het is nu half januari. Als alles uh, helemaal goed gaat... dan komt dit uh, eind januari nogmaals in de raad. En dan nog hebben we twee maanden tijd voordat het in werking uh, treedt. Dus dan is er voldoende tijd om, om uh, naar iedereen daarover uh, te informeren. Tot slot hebt u gevraagd naar de statushouders... Uh, het klopt dat, ja, dat hebt u ook gezien, dat is niet verwerkt in dit voorstel. Dat heeft met de tijd te maken gehad. Maar er wordt zeker aan gewerkt en dat komt afzonderlijk nog bij u terug. Dat was het voor nu wat mij betreft. Dank u. Ik denk dat we u moeten danken voor de uitgebreidheid van de antwoorden die u gegeven heeft. Het zal absoluut wel zo zijn dat er nog een klein vraagje is blijven, blijven hangen. Dat misschien bij GBZ. Maar dat gaan we merken in de tweede termijn. Daar heeft u nu de gelegenheid uh, voor. Ik wil u wel vragen om uh, die tweede termijn als het kan kort te houden. Uh, uh, en ook mee te nemen of u het een bespreekstuk vindt. Ik ga er niet vanuit dat u het een hamstuk vindt. En als u in wil gaan op de vraag, de suggestie van de heer Kabali. Doet u dat dan? Dat kan u natuurlijk ook later doen als het gaat om het amendement. Dat heeft u eerder in de eerste termijn gevraagd aan u. Uh, nou, ik begin aan het uh, rondje. Laat ik aan de uh, rechterkant bij de VVD beginnen. Mevrouw Keurensen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, de beantwoording is, is helder. Um, op één punt na. En dat heeft eigenlijk te maken met, um, uh, de, u geeft aan, van bij de handhaving komen we er wel achter, zeg maar, wat de status is. Bijvoorbeeld met overgangsrecht, bepalingen bijvoorbeeld voor de rotondeflat of voor de palaceflat. Um, is het niet beter, en dan zou ik toch misschien nog een nadere duiding, om daar vooraf al naar te kijken. Uh, zeker gelet op een uh, recente uitspraak die er is en bijvoorbeeld met de VVE's daarom Trent en de uh, bewoners al daar in gesprek te gaan. Dank u wel. Duidelijke vraag. Uh, PVV heeft u nog vragen, opmerkingen? Nou, een kleine opmerking. Dank u wel, voorzitter. Uh, ook wij hebben de antwoorden van de wethouder gehoord en uh, daar zijn we blij mee. Dat is duidelijk, helder. Uh, wij kunnen ook instemmen met uh, vijf punten uit het raadstuk. En wel heb ik een beetje moeite met uh, uh, ja, de situatie rondom de rotondeflat. Op de een of andere manier uh, vind ik dat niet helemaal ver gaan. Uh, ik bedoel daarmee ver eerlijk. Uh, en... Gezien de onduidelijkheid ook die daar is, met name bij alle bewoners volgens mij, is dat nogal, uh, ja, heeft dat nogal een hoop indruk gemaakt. Bent u gezien die onduidelijkheid bereid om daar uh, nog eens naar te kijken? Middels specifieke regelgeving, overgangsfase of iets dergelijks. Uh, ik zou daar graag uh, iets van de toezegging op krijgen van de wethouder. Dank u wel. D66... Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, wij onderschrijven de standpunten van VVD en de PVV volledig. Ook dat uh, willen wij graag uh, helder uh, zien. Uh, verder zijn wij heel benieuwd uh, hoe de handhaving zich uh, gaat inregelen en uh, zien dat graag tegemoet. Dank u. Op zet, de heer Maanberg-Wilson. Ja, voorzitter, dank u wel. Hoe moet ik dit nou goed praten? Uh, kan, moeilijk, kan moeilijk meer in het café. We, we vinden wel een gelegenheid. Mevrouw Wilson, u kunt u nog even voorbereiden. Ik ga toch terug naar mevrouw Koper. Ik ga er maar vanuit dat ik er vandaag zo goed uitzie dat ik afgevallen ben. Dank u wel. Um, ik wil toch nog even ingaan op de woorden van de wethouder. Voorzitter, dank u wel dat u mij meer het woord geeft. Ik ben blij met de uitgebreide beantwoording. Uh, we, we hebben echt zorgen of, dit, of deze regulering wel tot het juiste resultaat gaat, rijden, gaat leiden. Maar we moeten hiermee beginnen. En u heeft een deel van de zorgen weg kunnen halen met de stellige overtuiging dat er een hoop handhaafbaar is. Dus laten we starten daarmee. Wel zou ik heel graag van de wethouder iets willen horen over uh, wanneer we de evaluatie mogen verwachten en hoe we dan gaan kijken naar de toekomst. Want om in te gaan op het amendement van GroenLinks, om nu uh, uh, vanuit deze positie te zeggen we gaan nu terug in het aantal dagen daarvoor moeten we dan denk ik de handhaving even de kans geven maar ik vind wel dat we dat zo snel mogelijk dan met elkaar weer moeten bespreken dus misschien bij het eerste evaluatiepunt na de zomer dat zou ik dan wel heel graag die toezegging van de, van de wethouder willen willen krijgen dank u wel dank u wel mevrouw koper dat was zo'n klein vraagje van u dat is blijven liggen de heer Bouwberg-Wilson. Voorzitter, dank u wel. En ook dank aan de wethouder voor de reactie op de vragen. Um, eerst even wat betreft de inspreken namens het Vlijtgebouw Rotonde. Mij niet onbekend. Voorzitter, ik vind dat er inderdaad... ...duidelijkheid moet komen over wat de situatie nu precies is. En het zou onverstandig voorkomen dat we dat op het moment van handhaven laten aankomen... ...om te kijken hoe het dan zou moeten uitpakken. Nee, voorzitter, dat moeten we gewoon voor zijn. Mensen hebben, vind ik, daar ook recht op. Op het moment dat het is zoals men veronderstelt, dan moet het zo. En op het moment dat het is zoals anderen denken, dan moet het op een andere manier. Maar het moet wel... ...expliciet duidelijk zijn wat daar nu de situatie is en wat mensen kunnen verwachten. Wat dat betreft onderschrijf ik hetgeen wat er door anderen ook naar voren is gebracht. Voorzitter, wat betreft de 120 dagen termijn. Wij zijn in ieder geval van mening dat we een begin moeten maken met het terugdraaien daarvan... ...op grond van wat er in onze buurgemeende gebeurt. En dat zegt niks over het al dan niet welkom zijn van gasten bij mensen die hun eigen woning verhuren... ...maar dat is wel nodig voor al de mensen die dat op een andere manier doen. En voorzitter, dan ga ik toch nog even naar iets waar de wethouder niet op is ingegaan. En het is namelijk zoals dat in stukken staat. Er staat namelijk voor het verhuren van een gehele woning of een appartement... is toegestaan onder de volgende voorwaarden. De verhuurder moet de hoofdbewoner van de woning zijn. en permanent zijn ingeschreven de gemeentelijke basisregistratiepersonen van de gemeente Zandvoort. Prima. Daarnaast moet de hoofdbewoner ook daadwerkelijk in de woning wonen. Gedurende tenminste acht maanden per kalenderjaar. Ook prima. Maar voorzitter, met de hoofdbewoner wordt doorgaans op de hoofdhuurder gedoeld. En niet op de eigenaar verhuurder. En daar gaat het om. Als wij schijnconstructies willen voorkomen, dan stellen wij dan ook voor die tekst te veranderen. Namelijk, de eigenaar verhuurder moet de hoofdbewoner van de woning zijn. En permanent staan ingeschreven, zoals net gezegd. De eigenaar verhuurder dient ook daadwerkelijk zelf in de woning te wonen. Gedurende tenminste acht maanden per kalenderjaar. Dan hebben we helderheid dan is er niet geen onhandelheid meer wie hoofdbewoner is... en of dat dan wel of niet de eigenaar is. En dat laatste is natuurlijk gewoon nodig... om die schijnconstructies die er zijn, om die aan te kunnen aanpakken. Als we dat doen, voorzitter, dan denk ik dat wij een goede eerste stap maken. We hebben opmerkingen gemaakt over de effectiviteit van webscraping. En ik begrijp de wethouder als ze zegt... ja. Um, We hebben iets in voorbereiding... ...en ik wil niet alles, het, niet het achter van mijn tong laten zien... ...dat vind ik best begrijpelijk... ...dat de wethouder dat misschien op dit moment niet uh, in de openbaarheid wil zeggen. Maar als het gaat om het bepalen van de effectiviteit van het beleid... ...wat wordt voorgesteld... ...ja, dan hebben wij toch wel behoefte aan wat nadere informatie op dat punt. Want alleen voor airbnb platforms controleren... ...dat lijkt me niet de juiste wijze als het gaat om het hele plaatje in beeld te krijgen. Um, dan hebben we nog een punt wat we ook gevraagd hebben en dat heeft ook weer te maken van die, van, die, van die regel waar het betreft het niet toeristisch mogen verhuren van tweede woningen. Want daar is nog steeds vraag ook over. Wanneer is dat nou bepaald? Hoe is dat bepaald en waar staat dat dan dat dat zo bepaald is? Want daar is ook duidelijk behoefte aan. Dat merk je ook bij de insprekers die dat hebben gedaan. Eh, dat moet helder zijn. En men lijkt dingen te gevonden te hebben die stijdig zijn met wat er nu in ons beleid is. En dat moet opgehelderd worden. Voorzitter, eh, dan wil ik nog iets zeggen over het amendement eh, wat eh, is aangekondigd. Daar hebben wij sympathie voor. Wij begrijpen dat op het moment dat je teruggaat, dat je dat waarschijnlijk beter kunt doen stapsgewijs en niet in één keer... Maar om nou te zeggen, we doen even niks en we gaan volgend jaar wel eens kijken of we gaan beginnen... dat vinden we toch wel een erg slap aftreksel van wat eerst voor lag. En daarom heb ik wel sympathie voor het idee om dat met ingang van de datum die de, door de heer Kabali is genoemd... om dat in eerste stap terug te brengen. Laten we in ieder geval een begin maken. Dank u, voorzitter. CDA, de heer Steven. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Um... Een paar hele korte opmerkingen. Ik denk het belangrijkste... er is al veel gezegd en ik ga niet in herhaling vallen... ook in verband met de tijd. Dus ik ga even iets... zeggen wat nog niet is gezegd. Namelijk is er iets gezegd over de... beschikbaarheid van informatie over het onderwerp. Ook, ook, ook voor derden. Daar wil ik toch even graag... Uh, well, even een kleine, kleine correctie opgeven. Want de website het is wel degelijk... voldoende informatie voor... Wie, wie eventjes iets verder klikt. Dat is even zoeken, maar je kan het wel vinden. En ik wil het toch graag in het kader van... Dat we toch met z'n allen weten, waar hebben we het nou eigenlijk vanavond over? En de wethouder heeft er gelukkig een, een, een uh, to, toch wat helderheid in, uh, in gebracht. Hè, van uh, het thema, waar, we, waar gaat het vanavond over? Maar voor wie nog meer achtergrondinformatie wil, wil hebben over waar. Welke verhuurmogelijkheden zijn er eigenlijk in Zandvoort? En, uh, en, en wat geldt er nou nu al? Want, want we gaan nu bestaand beleid handhaven. Het is, het is niet zo dat er nieuw, nieuw, nieuw beleid wordt gemaakt. Althans, uh, uh, uh, uh, dat zit misschien ook... Nou, daar moeten we naar kijken. Maar gaat, Het gaat dus om handhaving van bestaand beleid. En wil je weten wat het bestaand beleid is... dan kan ik heel makkelijk verwijzen naar de website www.zandvoort.nl slash toeristische minnetje verhuur... En daar heb je een, een heel, heel mooi overzicht. Ik zal het eventjes kort uh, laten zien. Ik weet niet welke camera, het is het die of die. Maar dan, uh, <lacht> hè? Maar voor, voor degene, uh, het, het is overzichtelijker. dat ik, dit kan het niet. Ik zal me zo meteen ook laten rondgaan op de tribune. En, en als tweede uh, wil ik toch even wijzen op, op de volgende beleidsstukken. Namelijk de visie, van verblijfs, de visie op verblijfsaccommodaties. De economische visie. Het toetsingskader verblijfstorische accommodaties. De economische visie. Toeristische visie, er zijn genoeg uh, beleidsstukken waar ook naar gekeken moet worden. Maar goed, dat, dat, dat eventjes uh, voor, de, voor de mensen die uh, nog even willen weten waar, waar gaat het vanavond over. Want één ding wil ik, daarmee wil ik afsluiten. Um, er is vanavond heel veel gezegd over, over, over, over, over, over toerisme en over NO. En ik heb heel veel, vaak het woord overlast uh, hebben horen uh, zeggen. Maar ik wil toch even wil zeggen om te voorkomen dat morgen weer in de in de krant, uh, grote krantenkop, in de Haams dagpad staat. Van. Uh, de, de Zandvoortse Raad wil uh, het toerisme aan banden leggen. Nee, zo is het niet. Ik denk dat alle raadsleden. Uh, en daarom. Uh, de raadsleden zijn op de hoogte waar we het over hebben. Maar misschien is het voor de buitenstander niet, niet altijd even duidelijk. Uh, Zandvoort en toerisme gaan hand in hand. En we hebben het hier over uh, uh, het handhaven van. Uh, ja. Er situaties waarin, uh, waarin meer dan uh, uh, 120 dagen per jaar... de eigen woning en, en, en, en dus niet kamers of, of schuren of, of, of, uh, of, of, of omgebouwde garages, maar het gaat erom dat iemand de eigen woning verhuurt... voor binnen 100, 120 dagen per jaar... en wat we daarmee uh, als Zandvoort constateren en willen doen. En ik denk dat het belangrijk is om dat nog even als afstander te zeggen... Dat, is, dat de gemeente Zandvoort dus, en het, dat hoor ik toch wel raadsbreed ook... Uh, ziet dat to, toerisme in Sandvoort... Uh, Hand in hand gaan. Oh, excuses. Dan wel, dan wel kort, want ik ben ik ben eigenlijk uh, uh, bezig om de regel in het reglement van orde, als het gaat om zoveel mogelijk één uh, commissielid aan het woord uh, te overtreden. Maar ja, je mag best wel eens een klein overtredingetje maken, vind ik zelf. Maar ik wil er geen gewoonte van maken. Dat wil ik wel tegen u zeggen. Ja, dank u wel voorzitter. Um, ik sluit me aan bij de woorden van de heer Steffen en ik sluit me ook aan bij de woorden van de heer Bouwberg Wilson. Uh, om het simpele feit dat, uh, dat ik het daarmee eens ben, ik, ik, ik neem ook de suggesties die de heer Bouwberg Wilson deed over het veranderen van um, het veranderen in het woord eigenaar graag over in het amendement, omdat we dan ook echt inderdaad de schijnconstructie aanpakken. Uh, en het is van belang dat we die schijnconstructie aanpakken, omdat dat echt gewoon ja, een groot excess is in, in, in dit hele verhaal. Um, verder hoorde ik ook de wethouder zeggen dat we wel een boete hebben op het niet melden van toerisme, toeristenbelasting. Maar we niet beboeten op het feit dat je de toeristenbelasting niet betaalt. Um, het lijkt mij zeer onwenselijk voor de gemeente, en dan kijk ik met de schijn ook bijvoorbeeld ook naar een belastingdienst... Um, dat wanneer je de toeristenbelasting niet betaalt... dat je daar eigenlijk gewoon simpelweg gewoon maar mee wegkomt. Um, dus eigenlijk ben ik ook wel ja, van mening... dat we op het niet betalen van het, de toeristenbelasting... ook een boete moet, moeten gaan heffen. Um, heel simpel gezegd, omdat je dan ook gewoon een regel over en we willen graag dat mensen hun belasting betalen. Het is nu wel heel uitnodigend om niet te melden... en ja, dan ook geen toeristenbelasting te betalen. En wat dat betreft dus de vraag van... is het mogelijk om daar een boete over te heffen? En ten tweede... Um, we moedigen nu... We gaan ook met terugwerkende kracht... Dus een, we gaan een meldplicht invoeren. En betekent dat dan ook dat we met terugwerkende kracht... al die toeristenbelasting uh, gaan, gaan innen? Want uh, ja, dat is dan denk ik toch wel een mooie meevaller... voor de wethouder Financiën. Uh, en gaat de wethouder dat dan ook doen? is de, dan onze, onze laatste vraag wat dat betreft. Dus ik ben zeer benieuwd naar deze antwoorden. Dank u wel, meneer Kabali. Uh, ja, de laatste zullen toch een keer de eerste zijn. Uh, en u had uw vinger al opgestoken, ik heb het gezien. En uh, u was bereid om even te wachten, dank u wel. Mevrouw zo, van de Veldschede Zet. Zo is het niet, dank u wel. Um, ik heb toch een paar dingen nog steeds niet uh, als antwoord gekregen. En eigenlijk ook, heb ik het niemand hier horen zeggen. Wat is nu het toeristische verhuur? Wat is dat nou? Is dat inderdaad dat stel uit Amsterdam wat uh, drie maanden kon bivakeren... omdat hun huis uh, verbouwd wordt? Ze wonen hier niet, zijn het toeristen. Ik weet het niet. Dat is in één klap die 120 dagen. Wat ik ook steeds uh, anderen hoor zeggen... is niet het verschil maken tussen toeristische verhuur en verhuur. Want mits het inderdaad hè, of van je VV of van je hypotheekverstrekker mag... mag je gewoon je, het hele jaar je hele huis verhuren... Dat moet iedereen zelf weten? Het gaat om die toeristische verhuur. En als je dat wil hebben... dan moet je ook daar een goede omschrijving van geven. Dat is belangrijk. En verder eh, wacht ik nog steeds op antwoord... over wanneer nou de bestemming eh, in Wonen 2 is veranderd... voor het gebouw De Rotonde. Wat eh, daarvoor... Eh, ja, is eigenlijk niet bekend wat dat dan is. En Wonen 2 betekent niks anders als gestapelde bouw. Ik geef het hem er even bij... En uh, ja, het, het is niet terug te vinden. En anderen zijn misschien beter in internet speten dan ik. Maar ik kan het niet vinden. En ik denk de ambtenaar ook niet, want ik heb het antwoord nog steeds niet. Die gaat ook niet verder dan 2009. En dat antwoord wil ik wel heel graag hebben. En inderdaad, ik ben blij met uh, de woorden van de heer Bouwberg-Wilson. Dat ook hij vindt dat je eerst uh, dit moet uitzoeken... voordat je gaat zeggen, we gaan een handhaven erop. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Het antwoord van de wethouder... dan sluiten we dit onderwerp mee af. Um, dank u wel, uh, voorzitter. Um, ja, om met het laatste te beginnen... en uh, dat is een punt wat andere partijen ook aan de uh, orde hebben uh, gesteld... en dat is de rotondeflat. Uh, daarvan stel ik voor dat ik daar schriftelijk op terugkom... Uh, uh, waarbij we zo volledig mogelijk... Uh, de historie ten aanzien van de rotondeflat uh, uh, in beeld uh, hebben. En waar we dan... Uh, uh, nou ja, dat zeg ik ook toe voor de vergadering... Uh, uh, over twee weken, zodat u dat kunt meenemen in uw beraadslagingen uh, dan. En, en datzelfde geldt voor Pellis. Want ook daar is de vraag van, nou ja, hoe, hoe, hoe zit de vork daar in de stil? En welke bestemming zit daar onder meer op? Dat is een van de vragen uh, die is gesteld. Uh, dus daar... Uh, uh, dat, dat krijgt u. Um, en um, waar ik ook graag schriftelijk uh, op terug wil komen... is de vraag die de OPZ heeft gesteld... ten aanzien van hoofdbewoner, verhuur en eigenaar. Um, want dat heb ik nu niet helemaal scherp. Dus dat, uh, dat, daar kom ik ook uh, graag uh, schriftelijk op terug. Uh, tenzij... Kan jij dat al... Ja, schriftelijk. Ja, oké. Okay. Um, dan... Um... Um, ja, mevrouw Koper van uh, de Partij van de Arbeid, die vroeg um, uh, naar een evaluatie. Um, omdat dit voorstel nu uh, in april in werking um, treedt, um, zouden we uh, na de zomer uh, kan ik een tussenstand uh, met u delen. Maar de wat uitvoerige evaluatie daar zou ik wat langer mee uh, willen wachten, zodat we ook wat meer ervaring. Uh, uh, hebben. Dus dat, uh, dat zie ik eerder voor me na een jaar uh, uh, dat we er ook een jaar mee uh, uh, hebben hebben